En dus, je ziet, hij kijkt uit naar nieuwe contactpunten. Dus samen zijn we een contactpunt voor het bewustzijn van de meesters. Omdat we dat wensen. Bouwers en strijders, verstevigt de schreden. Het voorbestemde is niet toevallig en de bladeren vallen op de juiste tijd af. Toch is de winter slechts de bode van de lente. Alles wordt geopenbaard, alles is bereikbaar. Ik zal u met een schild beschermen. Werk. Ik heb gesproken. Smoria is een meester van de kracht. Energie van kracht. Het zwaard van kracht. Dus laat even toe dat je bewustzijn zich opent. Dat je rustig wordt. En dat je het levensaspect in jou, het bewustzijn in jou, opent. Dat je voelt dat je een bewustzijn bent. Niet alleen een lichaam, maar een bewustzijn. En dat dat bewustzijn zich ontvankelijk maakt, opent. En dat dat bewustzijn zich ook met de groep kan verbinden dat je dat visualiseert of voelt of op jouw wijze tot stand brengt, uit het verlangen om een contactpunt te zijn voor het bewustzijn van meester Moria, uit het verlangen naar samenwerking met de meester van Mededoog. Uit een misschien zelfs onverklaarbare liefde. Die voelbaar is. Diep in je hart. Dat in de diepste diepte van jouw hart. Er een plaats is die zo zuiver is, zo ver weg is, en toch zo diep in jou is. Dat je daar voelt dat je in de zuiverheid komt, waar ook de meester kan uitgenodigd worden. jouw hart zich verwarmt. Zijn bewustzijn is pure liefde, en pure kracht, mededogende wil. Ervaar hem zoals jij het ervaart. In verbinding de samenwerking, in broederschap. Hij strooit met zijn liefde en zijn kracht, zijn minzame glimlach en zijn zachte hand op jouw schouder. Dat je hart zich in alle zuiverheid verder verdiept, dat je hart steeds zuiverder wordt en steeds meer daardoor in een verlangen en een bevestiging komt dat je contact met de Meester kan leggen, dat Meester Moria te paard. Aankomt stormen. Wanneer een hart hem roept. Dat zijn vuur. Zijn bewustzijn. Zijn verlangen. Elke zoeker naar hem, zal zegen met zijn komst, met zijn aanwezigheid, in bewustzijn. sterren, die hun licht altijd aan het mensdom geven. Wees gelijk deze sterren en geef uw liefde, uw wijsheid en uw kennis aan anderen. Alleen dan, wanneer alles is gegeven, kunnen wij ontvangen. In mijn naam werkt u. Vergeet deze aanwijzing niet. Let hier in het bijzonder op. Waar u ook gaat, brengt mijn licht met u. De leraar is met u en u moet met uw volgelingen in harmonie zijn. Harmonie, harmonie, harmonie. Betreur uw pad niet. Vergeet wereldse trots. En staat open voor het nieuwe. Ik ben met u. Dus je opent je bewustzijn verder je voelt hoe Moria zijn bewustzijn als een deken neerdaalt rond jou en in de ruimte waar je bent. Als een sacrale energie die neerkomt. als een enorme vogel die zijn landing maakt in jouw bewustzijn, je voelt zijn warmte, zijn aanwezigheid. Zijn bescherming. Ik zeg u: laat de vlam van uw hart verlicht zijn door de gloed van mededogen. In mededogen ligt de grote parel van het geheime weten verborgen. u die oren hebt, u die een open oog hebt, u die mij waarneemt, wees gezegend, laat mijn naam een gesmeden talisman voor u zijn, mogen de diepten van de hemel weldadig voor u zijn, de zegen zijn met u, richt uw oog als een valk naar de verte, dat is mijn raad. U, mijn leerlingen, aanschouwt. Droom van de toekomst en u zult de wedergeboorte van de wereld zien. Vergeet niet erbarmen te hebben in uw streven. Begrijp mij, zoek mij, vind mij. Dus begrijpen doorheen de liefde, voelen doorheen de liefde, zijn deken van liefde, voel je en daardoor begrijp je, hij doordringt alles. Zijn bewustzijn van liefde en kracht. Zijn schild beschermt je. Zijn zwaard verheft je bewustzijn. Moria, zegend, dit punt van contact met zijn aanwezigheid. zijn zonnevuur, zijn liefde, zijn vastberadenheid, zegenen jou. En door aanroeping mijn naam te herhalen, Moria, en door uzelf in mijn werk te bevestigen, zult u zo mijn dag bereiken. Voel hoe in het verlangen naar contact, het verlangen naar samenwerking, naar broederschap. Jouw hart zich verder opent. Jouw bewustzijn zich verder opent. Zodanig dat Moria, zijn bewustzijn, meer en meer doorheen het jouwe gewoven wordt. Dat je mentaal bewustzijn zich vreugdevol opent. voor zijn bewustzijn en zijn zegen. Dat er een liefdevolle vrede in jouw denken komt. mooi jou ook, jouw emotioneel leven, zegent, zijn bewustzijn, weeft, jouw emotioneel lichaam, jouw emotioneel bewustzijn, jouw zonnevlecht, en dat je ziet, dat hij daar moeite loopt, Daad. En genezing wens te brengen. Dat zijn liefdevol bewust zijn. zijn mededogen Dat je voelt hoeveel tijd en geduld en hoeveel liefde de meester heeft. Dat hij zelfs jouw stoffelijke ruimte wenst te zegen. Dat je je opent, In je lichaam en je etherisch lichaam. En dat hij zo dichtbij komt. doordringend wordt, dat elk je fysieke lichaam doorstraalt, doorweeft, doordringt. Dat je voelt. Dat je alles kan overdragen aan de Meester, zijn bewustzijn. Dat je al je verlangens, al je wensen, je innerlijke aspiratie kan overdragen aan Moria en hij werkzaam Van datgene dat uw groei bespoedigt. Dat je niet alleen mentaal de meester benadert. Maar in bewustzijn. Zijn aanwezigheid herken. te jouw hogere zelf zegent, jouw geestelijke zelf zegent, om steeds meer in te stromen. Dat de jouw eenlijnigheid van de persoonlijkheid En de geest in jou. Bekrachtigd. En liefdevol verbindt. Vanuit een zuiver hart. Vanuit een onpersoonlijke liefde voor zijn hart. als het ware, in de verte. Of in de diepte. Zie je de meester, op een of andere wijze. En misschien geeft hij jou nog een aanwijzing, een beeld, een woord. Voor jouw spirituele weg. verwachting, kijk je gewoon vanuit je hart, je weet dat hij er is, met of zonder wenk ben je bevredigd. Je voelt zijn aanwezigheid, je bewustzijn, je herkent zijn aanwezigheid in je hart. Je ziet zijn zwaard een schild, glans in de oneindigheid van jaar. zoveel liefde, pure zegen. Zijn zwaard en schild ankeren zich in de grond van je hart, de kiem van zijn bewustzijn. In de grond van je hart. Als je hem opzoekt, zal die kiem verder groeien tot een boom, tot een bos, van puur mededogen, van de adem van Moria en de meester. Hij wijst je de weg naar de Christus. Naar het hart en alles. Onbevrijd, het Christusvuur, het liefdesvuur in alles. Onbevreesd, onbeschrokken. in de eeuwigheid van de tijd. Met zwaard en schild de paard elk hart zegenen. Voel ook nog jouw hart helemaal gebadend in de zegening, in de afdruk van Moria. In de ouderlijke samenwerking met Moria, de broederlijke samenwerking. Lump, I'm Schild van onze broederschap is bereid om het zoeken naar licht te beschermen. Uw beste inspanningen worden door ons als zaden verzorgd. Op het pad van de heldendaad bestaat geen vrees. Het vuur van het hart verlicht immers de weg van de waarheid. De waarheid van de eeuwigheid ligt in de schoonheid van de geest. De geest weet wat schoonheid is. Slaat dus nog even de diepe wijsheid. De stem van morgen. Doorheen de vallei van je hart, zinderen. Dat zijn stem klinkt in je bewustzijn. Dat je zijn stem meedraagt in de tijd van je bewustzijn. niet je verstand maar je hart, de ruimte, de vallei, zijn naam zingt, dat elke bloem in die vallei zich opent bij de naam van Moria, dat alles schoonheid wordt. Dankzij Moria, zijn bewustzijn. Zijn zwart vonkelt aan de hemel. banier van vrede.